Goedemiddag, een hele goede middag. Je muzieknieuws van nu.nl met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Er wordt steeds meer bekend over de slachtoffers van de grote brand tijdens de jaarwisseling in Zwitserland. Die brand was in een bar en de jongste slachtoffers waren meisjes van 14 en 15, meldt de Zwitserse politie nu. Bij die brand kwamen zeker 40 mensen om het leven. En meer dan de helft van de slachtoffers is nu geïdentificeerd. Dan de gladheid. Die zorgt nog altijd voor ongelukken. Onder meer bij Zundert in Noord-Brabant is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar tegen een boom gebotst. En twee mensen zijn erbij zwaar gewond geraakt. was ook een ongeluk op de A4. De weg richting Rotterdam was daarom tijdelijk dicht. Vanwege die gladheid worden er ook morgen weer vluchten geschrapt op Schiphol. KLM laat er dik 100 niet doorgaan. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij zelf. Ook vandaag zijn er dik 400 vluchten geschrapt. En door de sneeuw rijden er ook minder treinen en ook bussen. En er is flink wat kritiek op X. Het platform van Tesla-baas Elon Musk op het voormalige Twitter... gaan namelijk veel seksueel getinte foto's rond... die door de chatbot van X zijn gemaakt. Foto's worden dan gemaakt met kunstmatige intelligentie. Grok heet dat. Onder meer Frankrijk heeft er nu op gereageerd. Franse regering zegt dat die foto's mogelijk in strijd zijn met de wet. Het zou wel jammer zijn, Danny, als dat niet meer uh, kon. Echt niet? Het mag dus niet. Hoe ben je? Nou, als, dat, als die functie uh, weg zou gaan, zou het voor jou natuurlijk een ramp zijn. Ja, hoezo? Nou, gewoon een beetje van die seksueel getinte uh, plaatjes. Ja. Ja, maar dan moet hij voor zijn werk bekijken. Ja, precies. Ja. Moet wel weten wat er speelt. Ja, dat is zo. Oh, absoluut, ja. Goed. Ja, hier. Van... Ah. Van ja, toch. Het weer is uh, sneeuw, een graadje of twee. Morgen opnieuw sneeuw, maar er is er ook kans op wat zon. Wil je een bakkie, Danny? Nou, dat zou wel heel erg. Gaan wij voor je halen? Oh, dat is... hey, we love you. Gebeurt toch niet, maar maakt niet ja, uit. Dat is <laughs> goed. viel Meltville op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij Prins Kluisplein. 6 kilometer, vertraging 20 minuten. En op de A13, Rijswijk richting Rotterdam bij Berkel en Rode Reis 8 kilometer, 20 minuten. Ja, en het is nogmaals zeer glad in Nederland. En dan zou je zeggen, dan wordt er niet geflitst. Maar jawel, er is er eentje. Op de A16 richting Dordrecht. Met een checkie en een, en een koffietje. <laughs> en die staat bij Hector met een paal 52,5. Tom en Bram. Nee, ah, hey, we gaan wel even een bakje pakken nog. Lekker, ja, hè, En muziek zometeen. Phil Collins, lekker. Die komt eraan. Eerst Cyril en stamelen in. Like music Something happened on the way to heaven. Nou, over happening gesproken. Morgenochtend. Het verboden woord. Ja, jij en ik, Bram, wij kunnen gewoon lekker de tv aanzetten. We kunnen gewoon lekker meekijken wat er hier allemaal gebeurt. Oh, dat ga ik ook zeker doen, zeg. Om uh, 8 uur morgenochtend komen alle Q-DJ's die meedoen aan het verboden woord 2026... langs bij Mattie en Rieke. Want dan wordt het verboden woord bekendgemaakt. Ja. Inderdaad, dan is er dus weer een woord dat uh, niet gezegd mag worden. En doen ze dat wel, Ja, dan gaat het uh, geld kosten. Hè. Dan kan jij als luisteraar eventjes 500 euro claimen. Ja, morgenochtend horen we het woord. En dan uh, over uh, acht dagen, dus volgende week maandag, dan start het verboden woord. En dan spelen we dat dag en nacht. Dus tot en met Judith in de nacht. Ja, en inderdaad, je kan de app openen als het woord geroepen wordt. Druk je op de rode knop, maak je kans op 500 euro. Ja, nou, vorig jaar was het het woord eigenlijk. Ja, misschien hebben we ook gehad. Ja, het woordje misschien hebben we ook gehad. Dat zijn al ja, twee woorden die... Uh... Die je nou vrijwel in, ieder, in iedere tien minuten wel een keer zegt. Ja. Dus vraag maar aan Matti Vraag maar aan Matti inderdaad. Ja, ik ben heel erg benieuwd met welk woord ze gaan komen nu. Ja, met een korte variant, denk ik. Denk je dat? Ja. En ja, dat, dat zit in, in de hoek van. Ik heb erover na zitten denken. Het moet een, uh, een, een ja of zo zijn. Ja, dat zou wel leuk zijn. Want nu heb je natuurlijk bij, bij eigenlijk. Gingen mensen naar eigen. Konden ja. ze nog inslikken. Ja. Maar is het bijvoorbeeld het woordje soms. of het woordje echt.? Ja, dan ga je nat. Daar kan je niet in nee, die is er ineens. Oh, Het zal maar het woordje echt zijn. Of het woordje... En. Of het woordje... Of. Oh. Of zometeen. Ja, maar die is dan wel weer langer. Ja. Zometeen, ja, daar ga je. Zullen we... Mm, kijk, morgenochtend weten we wat het verboden woord is. Dan is het nog een week wachten. Dan kan iedereen zich voorbereiden. Dan uh, lopen we een beetje warm voor dat woord. Zullen wij bijvoorbeeld volgende week zondag dus de dag voordat het verboden woord begint... zullen wij dan een soort generale repetitie doen. Ja. Dat heeft dan geen financiële gevolgen... maar dan kunnen wij gewoon even met z'n tweeën ervaren... Even testen. Even testen. Ja, dat is goed. En wij kunnen het gewoon lekker met een lach doen. Ja, laten dan we, we dat doen. geen geld. Laten we dat doen. Of we geven onze nieuwslezer een uh, verboden woord. Dat hij het woordje nieuws of ja. het woordje buitenland. Krant of sport. Dat hij dat niet meer mag zeggen. En ja, dat wordt heel lastig. Het ja. ja, zou wel leuk zijn. Goed, morgenochtend dus komen ze allemaal tezamen. En dan weten we wat het verboden woord 2026 is. Ja. En dan de week erop wordt het echt gespeeld. Ja, vanaf volgende week maandag music. Kortom, morgenochtend aanzetten, een ochtend show. Mattie en Marieke hier bij Q Music vanaf 8 uur. Nu David Gerard Tones en I. We will fly. And Teddy Impossible to tame Like King. Hey, weet je nog dat wij een uh, uurtje geleden Laura aan de telefoon hadden? Jazeker, die, uh, die zou naar Gran Canaria gaan uh, vandaag. Lekker vliegen, eventjes lekker eruit. Vanaf uh, Rotterdam Airport. Maar ja, ook daar sneeuw. Ja. En dus ging het hele feest naar. Nou, ze Nou, zij zat al in het vliegtuig. Ja. Zij zagen al een paar vliegtuigen opstijgen. Ja. Toen werd de jullie mogen weer naar huis. Ja. Ze moest twee uur in het vliegtuig wachten en toen hoorden ze... ...hij gaat niet meer. Ja, dat is wel heel erg zuur. Maar is er een update? Ja, Laura die er net met de q heb dus uh, ik heb er even teruggebeld. In Laura in gesprek. Oh, Laat een bericht oh, oh. achter... Laura is in gesprek. Oh, ik, ik probeer daar net te bellen direct. Oh, hadden we er net aan de telefoon? Uh, even één keer. Nog even één keer proberen. Laura, als je ons hoort. Wij zijn het. Je gaat me niet vertellen dat we om een... ...update. Hoi, oh, hey, met Laura. Oh, hey, hey. Tom en Bram, Q, hallo. Hoi. Oh, ja, sorry. Ik moet eigenlijk, uh, ik, ik hang in de wacht bij Zumberb. Dus ik kan oh. eigenlijk niet opnemen met jullie. Oh, oh maar, maar komt het goed? Ja, ik weet het niet. Ik moet dus nog hun te, te, te spreken eigenlijk. Oh. Hun spreken. En dan uh, ja, uh, gaan we het zien of we nog naar Düsseldor via Düsseldorf gaan. Oké. Okay, nou, hou ons op de hoogte. Ga snel weer terug. Ja, zo. zo. Okay, doodoo, doodoo, doodoo, succes. Doodoo. Ja, ze appte dus <laughs> die mensen nu tegen haar aan het lullen zijn. Dat wij, wij haar bellen, dat zij ons oppakt. Ja. Dat die vlucht weer mislopen. Ja. Zij stuurde dus, uh, de vluchten worden nu aangeboden vanaf Düsseldorf. Nu is nog de vraag of we daar kunnen komen... en of we de reis erheen plus hotelovernachting kunnen declareren. Oh. Dus daar zitten ze nu waarschijnlijk op te wachten. Oh ja. ja, wat een gedoe hè. Dan denk je eventjes lekker op vakantie te gaan. En ja, velen. Ja. Heel veel mensen, honderden mensen die, die zijn uh, gestrand. En waarschijnlijk morgen ook weer. Ja. Ja, wow. dat is wel een drama. Via Düsseldorf dus wellicht nog voor Laura. Nou, laten we het hopen. En anders zit ze lekker met een bak shoot, sushi op de bank van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 We starten weer een nieuwe week. Dan light uh, Light? <lacht> <lacht> <lacht> dan zijn we zijn wat verkeerd. Dan draait het land weer op volle toeren. En wat staat er qua nieuws allemaal te gebeuren? Nou, Danny, jij praat ons zo meteen bij, toch? Zeker. Het gaat de komende week onder meer over babynamen. De populairste babynamen van afgelopen jaar worden weer bekendgemaakt. Vorig jaar waren dat Emma en Noah. En ik heb jullie namen ook even gecheckt. Welke naam is er dan vaker gegeven, denken jullie? Tom of Bram? Ja, dan denk ik Tom. Oh, ik denk Bram. Nee, ik nee? denk dat Tom... Uh, ja. Ik ken, ik ken meer tommen dan brammen in mijn leven. Oh, okay. Zometeen het antwoord. Ja, en uh, is dit dan de tijd, dat, het moment dat ik eventjes de, de hond kan uitlaten? Oh, dat is goed. Als je wel weer op tijd terug bent, want ik heb even jouw favoriet van dit moment klaargezet. Oh, dan, dan ben ik op tijd terug. Somber, zometeen bij Q. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij nee. ons zijn alle prijzen laag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 je verdient het. q Music laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller The Housemaid met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwoner de hulp te gaan werken bij een rijk gezin. going to with us. Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. What do you know about this family. I know you from here. The Housemaid zie je nu overal in de bioscoop.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 Half drie geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister langs de files van dit moment op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. Drie kilometer, tien minuten vertraging. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Klausplein. Het komt door de gladde weg. Vier kilometer, kwartiertje vertraging. En de snelheidscontrole gezien op de A16 naar Dordrecht. hectometerpaal is 52.5. Q-music, Tom en Bram Met Dua Lipa, Houdini direct na somber 12 to 12. Q-sounds with Q. Het is oh, zondagmiddag. Ik zou willen dat dat laatste baslijntje voor eeuwig zou duren. Dat <laughs> ja, is mooi, dat ja. ja, is toch heerlijk. Weet je is... wat ook heerlijk is? Ja. Danny Vos wat het nieuws. Ja, dat wil ik zeggen. Danny Vos, het is zondagmiddag. Uh, Dan genieten we natuurlijk van het weekend. Maar we kunnen ook even vooruitblikken. Danny, vertel. Ja, er gebeurt weer van alles. De Tweede Kamer komt terug van het kerstreces. En er zijn de komende dagen meerdere veelbesproken rechtszaken. Maar er zijn ook genoeg leuke dingen om weer naar uit te kijken. Allereerst de sport... De voetbal, de winterstop is voorbij. De eredivisie begint weer, jongens. Eindelijk. Vrijdag, ja, vrijdag de eerste wedstrijd. Ook een leuke wedstrijden op het programma? Ja, de, de meest spannende wedstrijd is denk ik Herenveen tegen Feyenoord. Dat is natuurlijk de oude club van trainer van Persie. Dus oh, ja. die gaat op bezoek bij zijn oude club. Wel ah, gek zo. trouwens dat de eredivisie dat allemaal zo lang duurt. Want in Engeland en Italië voetballen ze allemaal alweer, hè? Ja, nou, voetballen ze alweer. Dat ging gewoon door, hè? Ook uh, met de eerste en tweede kerstdag. Gewoon voetballen. Ja, Boxing Day heet dat toch? Ja, ja, Boxing ja. Daar. Uh, ja, en Olympische Spelen. Daar zijn we natuurlijk bij met uh, Q. Ga je ja. hier nog veel over horen? Morgen om 1 uur presenteert NOC NSF de Nederlandse Olympische ploeg. Uh, dan weten we dus helemaal welke sporters er allemaal meegaan. Er is dan ook een teamfoto. Uh, ja, die Olympische Spelen zijn volgende maand in uh, Milaan en daar zijn we dus bij. Ja, dat betekent toch ook, uh, er was toch ook nog een of andere soort wildcard die ze gaan geven. Ja, er die... zijn uh, bijvoorbeeld bij het schaatsen meerdere wildcards die uh, ingezet konden worden voor uh, schaatsers bijvoorbeeld die zich dus niet hebben gekwalificeerd. En die kunnen dan met zo'n wildcard alsnog naar de Olympische Spelen. Ja, maar dat wordt nog best wel een keuze, want er zaten echt, uh, ja, er waren eigenlijk meerdere uh, sporters die, ja. die natuurlijk echt uh, altijd van een topper van hun kunnen ja, uh, speelden, schaatsen, presteerden. Die niet gehaald hebben. En die het niet gehaald hebben. Er wordt nog een kluif. Ja, ja. Uh, misschien Jutta Leerdam op een bepaald onderdeel. Er is natuurlijk ook uh, gevallen toen. Hè? Ja. Uh, helemaal het begin van dat uh, kwalificatie. -tenoor. Ja, dus dat uh, wordt allemaal bekend. Morgen, dus die hele selectie bekend. En dus die teamfoto. Uh, Leuk. Verder zal het ook morgen nog altijd veel over het weer gaan. Het hele weekend, natuurlijk, al de sneeuw. Ook morgen wordt dat weer verwacht. Tot zeker dinsdag geldt nog code geel in het land. Blijf oh. eens oppassen op de weg, zegt Rijkswaterstaat. En verder heeft KLM morgen opnieuw 100 vluchten geschrapt vanwege dus het weer. Ja, en dan gaat het er over babynamen deze week. Want donderdag worden de populairste kindernamen bekendgemaakt. Een overzicht van wat afgelopen jaar nou de meest gekozen babynamen waren. Uh, in 2024, dus het onderzoek van vorig jaar... daaruit kwam dat dat Emma en Noah waren. En ik heb jullie namen ook even gecheckt, jongens. Leuk. Hoe vaak uh, Tom en Bram zijn ja, genoemd ja. in uh, 2025? 2024 gaat dit dus over. Dus het is het onderzoek van vorig jaar. Want dat nieuwe onderzoek... Ja, 25 hebben we het anders over. Nee, want dat wordt dus donderdag pas bekend. Ja, dit oh. is een oud onderzoek. Oh zo. Ja, ja oké. Okay. Tom. Ja? Jij staat op plek 71. 202 keer is de naam Tom gegeven. Oh. Sta jij hoog of lager, denk je, Bram? Ik sta lager. Ja, en niet zo'n beetje ook. Op plek 397. Bram is in 2024 maar 20 keren als naam gekozen. Kijk. 20 mensen met een beetje verstand. <laughs> 20 mensen die nu al elite zijn. Ja. Ook oh, nog even opgezocht Isa natuurlijk, hè. zo heet uh, jou uh, ja, ja. Tom. Uh, 250 keer op plekje 48. Oh, Kijk. dan best een goede score. Ja. ja, dat is wel leuk. En Danny zelf? Oh, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gecheckt. Doe eens een gauw. Ook oh, wel leuk. Danny we opzoeken. Ja, heel weinig waarschijnlijk. Nou, ja. ik denk uh, iets lager dan Tom denk ik. Ik vind hoger dan Bram. Ik ga nu kijken. Ik Tik het even in. Neem ons mee, Denny. Kom op. Oeh, dit is uh, ja, 15 keer. Plek 793. <laughs> <laughs> Helemaal onderaan. Dag. Ja. Nou. Ah joh, nou ja, wie weet uh, ben je een beetje gestegen. Hè? Dat horen we dus morgen. Ja, dat horen we allemaal ja, donderdag dus. Hè? De ja. populairste baby. Ja, en ondertussen, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd... met alles uh, rondom Venezuela en zo. Uh, ja, dat zal zich uh, ook yo. blijven ontwikkelen. Absoluut. Ja, zeker. Nou, we gaan uh, het zien. Thanks Danny. Jo, graag gedaan. Zometeen back je music. Michael Bebley met Everything. Naar de mannen van Kensington. En stay. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't the side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 Michael like blij op Q-Music Everything. Stefan Bouwman over drie minuten melden bij Tom en Bram. Ik zag hem uh, zitten. Stevie? Ja, hij zat al op zijn pianootje. Oh, gelukkig. Dit is Q-Music. David Guetta, Teddy Swims en and, and I. Go, go, go. En dit is Q-Music. Miles Smith. You dance in my head, in my head, Q. En dit is nieuw ja, belachelijk goede alarmschijf. De Q Music, A alarmschijf. Thomas Gray, rumors. Q, Q Music. Oh, het weekend is alweer voorbij voor ons. Ach, wat jammer. zeg. Shit. Ik verheug me nu alweer op de volgende, jongens. Weinig avond zitten teken. weer weer, met fout uurtje. Zo is het. Wel lekker. En een pot bier. En een pizzaatje. Ja, maar ja, wat wel altijd lekker oud vertrouwd is, is uh, in ieder geval... Tee van Bouwman. Oeh, goedemiddag. Baby. Hallo. Ja, en je bent weer met je pianootje. Mijn pianootje, mijn keesje Ja, hij we weer mee? Zeker, gezellig. Gaan we liedje pingelen? Ja, je hebt weer wat ingestudeerd. En ja. Uh, ja, aan ons de taak en aan de luisteraar de taak om te raden welk nummer jij zo gaat draaien. Wat ja, gebeurt er? Ja, ja Miep is. Uh... Miep met haar keel rond het uh, Ja, oké, okay, veilig. Ja, ja, Miep, mijn hond. Ik heb de hond weer mee. Ja, Miep heeft geen ervaring met koptelefoons. Dus je stikt er bijna klein. En dat moet je niet doen, hè? Nee, is gevaarlijk. Ja. Hoi, hoi Hi, ach. Hi Ja, hallo. Nou, nou spelen, even. Ja, sorry, ik kom zo kunnen een Twee seconden, moet even werken. Oké, oké, oké. Op 40 1 geweest. Een, een heel klein mannetje. <laughs> en eigenlijk ook wel een klein vrouwtje. Een, een bloem. He? Een bloem. Een bloem. Oh, ja. Zo. Een bloem. Ja. En een drankje. Ook een drankje. <laughs> ja. Oh, ja, ja. Natuurlijk, ja. Nou, meegokken in de q web. Veel plezier met Stefan. Zo, voor jou, dame. Wow.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 Danny Vos. Ja, goedemiddag. De problemen op de A4 bij Delft zijn weer opgelost. Urenlang was de weg richting Rotterdam dicht. Het kwam door een ongeluk daar.